Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog niet veel mensen staan met hun stempas in de rij door mondjesmaat gestept op deze eerste verkiezingsdag voor de gemeenteraad. Woensdag worden de meeste kiezers verwacht. Om de drukte te spreiden kan je nu ook al een stembiljet vouwen en in een container gooien. We zien vooral wat oudere mensen hun keuze al maken. Maar ook sommige jonge mensen kleurden al een vakje rood, zoals hier in Venlo. De buurt. Ja, klopt. Ja, om toch een beetje inspraak te krijgen wat hier gebeurt, denk ik. als Zeker als jongeren zijn, is dat wel belangrijk. Advies van moeder? Nee, dat moet ze helemaal zelf beslissen. Ja, ze heeft zich gelezen. dus ik denk dat ze prima weet wat ze doet. Ja. Morgen praten Rusland en Oekraïne verder over de oorlog. Dan gaan er verschillende groepen los van elkaar praten. Oekraïne zei eerder vandaag dat die gesprekken moeizaam verlopen. Ondertussen weten in Oekraïne tientallen auto's uit Mariupol te vertrekken. Evacuaties daar lopen al dagen moeizaam omdat Russen op de vluchtelingen schieten. Nu gaat dat wel goed. De stad is omsingeld en eten, medicijnen en stroom is er nauwelijks. De politie waarschuwt mensen in OS en omgeving voor nepcollectanten. Ze zouden geld ophalen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Maar dat geld gaat niet altijd naar dat goede doel. De politie adviseert om een ID-kaart en een vergunning aan te vragen. Binnen twee jaar moeten er op elke spoorwegovergang spoorbomen staan, wil ProRail. Maar sommige mensen gaat dat niet snel genoeg. Deze boer uit Nieuw-Amsterdam bij Emmen heeft zelf al iets verzonnen. Het ligt erin en ik ben er zeer blij mee dat ik uh, van de onbewaakte spoorwegovergang af ben. Hij kocht de grond van zijn buurman en legde daar zelf een weg aan, evenwijdig aan het spoor. Zodat hij bij de volgende bewaakte overgang het spoor over kan. Het werd steeds spannender, met, vooral met, uh, met, met mist. Met slecht weer, om het te zien als er een trein aankwam, nou, dan, gingen wij, dan deden we de raampjes maar naar beneden om te horen als hij er ook aankwam. ProDeel vindt het top dat de boeren het heeft opgelost. De overweg zonder spoorbomen gaat in april weg. Dan nog het weer, overal droog, ook wat zon bij 12 tot 14 graden. Morgen hier en daar wat regen, middagzon, zon, dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Destijds helemaal fan van Madonna. En nog steeds trouwens, als ik uh, dit soort uh, platen hoor uit de jaren 80, dan word ik weer helemaal happy de peppy. Je hoorde de borderline aan het begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Welkom terug, het uh, derde uur inderdaad op je eigen lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar in sinds kort ook op KPN te ontvangen. Kanaal uh, 1367 TV en uh, 1067 Radio. Kan je ons ook uh, gewoon... Uh, of kan je luisteren en kijken naar je eigen lokale radio op tv. Hoe mooi is dat, uh, Albert-Jan? Nou ja, lang, lang, lang gehoopt en eindelijk Eindelijk, Eindelijk, eindelijk. Gerealiseerd. Jeetje, jeetje ja. echt een tijd op gewacht. Voor veel KPN'ers was het een heikel punt van... ja, je kan het niet ontvangen, want het is alleen maar op zich ook. Maar daar is, dat argument is nu ook vervallen, want nu zijn we ook op KPN. Ja, je moet gewoon luisteren nu. Geen excuus meer. Nee, klopt. Goed, derde uur, Zandvoort op zaterdag. Terwijl uh, de zon uh, een beetje laat afweten, gaan wij het uh, derde uur uh, voor u uh, presenteren. En wat gaan we doen? Uiteraard, de vaste items. Over een tweetal platen hebben we natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want er is weer uitvoerig getest met de diverse spoilers en, en, uh, uh, en uh, legaal, niet legaal discussies... Uh, uh, doen alweer de ronde van: is dit illegaal? Mag dit wel? Mag dit niet? En uh, misschien dat Nick de Vries terugkeert in de Formule 1. Maar daarover na een tweetal platen. Meer tijdens Pit Report. Half vijf hebben we het dier van de week. Nou, we hadden. Uh, uh, uh, enige tijd geleden hadden we Luc. Die was 54 kilo. En een schoothond. En een schoothond. Een prachtige hond. Helaas nog geen thuis gevonden. Maar we hadden daar ook extra aandacht aan geschonken. Uh, in de hoop dat Luc ook een plek zou vinden. Nee, maar Luc zit nog in dieren thuis. Maar vorige week hadden we Knoet. En ook als u die foto's ziet, als u naar de website gaat... dan uh, verdient Knoet ook een thuis. Dus we, de, ook deze week uh, houden we Knoet als dier van de week. Het gedicht van de dag. ja, Het wordt één grote flirt. Hè? Het wordt één grote flirt. Maar een prachtig romantisch uh, uh, gedicht. Eén uh, grote uh, uh, flirt. Ja, met jou. Hè? Ja, niet met jou, maar met... Nee, de... alsjeblieft. Ja, begrijp me goed. Dus ik zou zeggen, natuurlijk ook nog veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En dan heb je een mooie cliffhanger met je pit report. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er helemaal niks over gehoord. Dus hij gaat zo meteen het verklappen over Nick de Vries. Wat er gaat gebeuren met hem in de Formule 1. Maar eerst gaan we weer even op de Franse tour. Daar heb ik gewoon zin in. Frans hardy is hier. Sozo compit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 Mais pour moi ex tes questions vaudrait mieux Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex, aux animations Derrière un Kinex, j'en serai Comment te Comment te dire à Mise à l'index Nos nuits blanches Nos matins gris bleus Mais pour moi une ex vaudrait mieux Sans aucun prétexte Je ne veux. Devant toi c'est Rex Posé mes yeux Derrière un kleenex Je serai Comment te dire. Op laten en later nog een keertje... in een uh, nieuwe versie uh, uitgebracht. Je de commande dier adieu uiteraard... het origineel van uh, François Hardy. Hardy. daar de pit-reports... met uh, nieuws over Nick de Vries. Verklap, verklap, verklap. Uh, het is laatste, laatste uh, nieuws... Uh, in de serie van het uh, nieuws uit de pitstraat. Ja, jeetje. Kan je er niet mee beginnen dan? Hey. <laughs> Of niet uh, op het onderhandel met jou oké dan moet je gewoon gaan luisteren naar niet. deze van ilo Een geweldige single. Echt een lekkere gouden ouwe op de Sanfordse radio. De single van de ILO van Xenadul. We draaien all over the world met die mooie troegeluiden zo aan het begin. Helemaal gezellig. Krijg je er gewoon weer zin in om even lekker eruit te gaan. En dan is het tijd om een teambuilding uit je te gaan doen. Maar daar hebben we het straks nog wel eventjes over. Is de Pit Report met nieuws over Nick de Vries. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, dat ga je nou nog niet klappen, hè? Nee, we gaan eerst naar Sebastian Vettel. Want Sebastian Vettel mag dan een viervoudig wereldkampioen zijn. Voor de Duitsers is er meer in het leven dan alleen Formule 1. Zo sluit hij zijn ogen niet voor het leed op deze aardbol... en probeert hij geregeld zijn steentje bij te dragen om tot een betere wereld te komen. In Bahrein heeft hij zich deze week met een speciale helm achter het Oekraïnse volk geschaafd. Net als afgelopen donderdag reed Vettel ook vrijdag rond met de witte helm met verticale banen in blauw en geel. De kleuren van de Oekraïnse vlag. Ook vallen een vredesduif en de woorden no war te ontwaren op het hoofdteksel. Evenals de songtekst van het nummer Imagine van John Lennon. Vettel liet in het verleden al vaker zien een man van de wereld te zijn. Zo sprak hij zich meermalen uit over het klimaatprobleem... en organiseerde hij vorig jaar in Saoedi-Arabië... waar vrouwen minder rechten hebben dan mannen... een kartwedstrijd speciaal voor vrouwen. Afgelopen woensdag kwamen de Formule 1-coureurs... op Bahrein International Circuit al bijeen... om gezamenlijk een statement te maken tegen de Russische invasie in Oekraïne. Getooid in uh, shirts met daarop de tekst No War... gingen ze gezamenlijk op de foto... De tweede testdag, en dan hebben we natuurlijk over vrijdag op het circuit van Bahrein, kabbelde vrijdagochtend rustig voort. Totdat Williams-coureur Nicolas Latifi plotseling voor opschudding zorgde. De Canadees spinde door een probleem, waarschijnlijk met zijn achterremmen, waarna zijn bolide vlam vatten. Terwijl een toegestelde Marshall de vlammensee probeerde te bussen, vond een kleine explosie plaats. Later bleek het een ploffende band te betreffen. Door het vuur is de williams bolide van Latifi. Flink beschadigd. Latifi had op dat moment wat van het ongeluk... toen er nog ruim twee uur te rijden waren in de ochtendsessie twaalf ronden gereden. Met zijn tijd van 1.39.845 was hij op dat moment de langzaamste man op de baan. Later op de vrijdag bleek dat de tweede testdag in Wagrijn... voor Williams beperkt bleef tot die twaalf ronden van Latifi. De monteurs konden de schade die ochtends aan de auto ontstond niet snel repareren. Williams moest dus de middagsessie op het circuit van Shakir... Daarom overslaan. En Max Verstappen keek vrijdagavond even na 7 uur s'avonds lokale tijd... met een tevreden gevoel terug op zijn eerste testdag in Bahrein. Met een snelste ronde van 1.34.011 1 kwam de wereldkampioen tot een tweede tijd. Alleen Carlos Sainz had korter nodig om rond te gaan. De Spanjaard van het sowieso sterk ogende Ferrari... was bijna een halve seconde sneller dan zijn Red Bull-collega. Zoals altijd zeggen klasseringen tijdens de testdag weinig. Iets wat Verstappen nadrukkelijk onderstreepte. Het was vandaag erg warm en we reden met banden die we dit seizoen amper gaan gebruiken. De tijden waren daardoor niet echt representatief. Hopelijk is dat morgen, en dat is dus vandaag, de zaterdag, beter. Waarschijnlijk gaat Verstappen zaterdagmiddag rijden en teamgenoot Sergio Prist in de ochtend. Dan met een flink verbouwde Red Bull-auto de baan op. Het team heeft al aangekondigd dat het voor de openingsrace van volgende week op hetzelfde circuit met significante updates komt. Mogelijk wellicht dus al vandaag. Of er uh, vandaag updates op de auto zitten? Misschien, misschien ook niet. Dat, gaat jullie, dat gaan jullie vanzelf zien al dus verstappen in een poging mysterieus te blijven. Zijn lach leek echter veel te verraden. Tot nu toe voelt de auto prima aan, al zijn er altijd zaken waar we aan kunnen werken. Verstappen vocht tijdens de vrijdagmiddagsessie nog een stevig duel uit met Sainz. Zijn oude teamgenoot bij het toenmalige Toro Rosso, nu Alfa Tauri. Carlos reed met meer benzine waardoor ik steeds dichterbij kon komen. Toen ik hem uiteindelijk inhaalde begon hij zijn DRS te gebruiken. Hij vond het volgens mij ook wel leuk om een beetje te vechten. Waarom ook niet? Als de kans zich voordoet is het wel aardig om wat dingen te proberen. Sowieso is verstappen onder de indruk van de prestaties van de Ferraris deze winter. Ze zien er echt goed uit. Ze zijn vorig jaar ook vroeg begonnen met het ontwikkelen van deze auto's. En kennen nu een sterke start. Natuurlijk is het vooral belangrijk om je gedurende het seizoen te verbeteren. Maar het is wel fijn als je aan het begin van het jaar direct competitief kan zijn. Hoewel de met corona besmette Daniel Ricciardo alweer aan de betere hand, de hand is. Heeft McLaren wel een plan B klaar liggen voor het geval de Australiër langer uit de roulatie ligt. Dat maakt de teambaas Andreas Seidel af vandaag bekend. Nick de Vries en Stoffel van Doorn zijn beide in beeld als mogelijke vervangers. De afgelopen vrijdag positief geteste Ricciardo zit sowieso nog tot en met donderdag in de isolatie. Wanneer hij op die dag geen kan negatieve test kan overleggen, mist hij mogelijk de openingsrace van volgende week, die net als de afsluitende testdagen in Bahrein plaatsvindt. De Vries en Van Doorne staan beide onder contract bij Mercedes... en vormen in de Formule E, het rijdersduo van de Rennstal, die op motorisch gebied samenwerkt met McLaren. De Vries, die zich vorig jaar tot wereldkampioen kroonde... in de elektrische raceklasse, zou volgende week sowieso aanwezig zijn... in Bahrein, aangezien hij door Mercedes al was aangewezen als reserve. Van Doorne doet volgend weekend namens Meyer Shank Racing... mee aan het 12 uur van Sebring. Maar dat kan natuurlijk altijd nog worden teruggedraaid. McLaren is bovendien bekend met de Belg... die in 2017 en 2018 al voor het team uitkwam in de Formule 1. Dus zoals gezegd, na de testweken in Barcelona en Bahrein is dan volgende week gaat het los. En wel met de Grand Prix van Bahrein. Tot zover. Oké, okay, nou in ieder geval uh, ja, het zou het mooi zijn als Nick de Vries een uh, kans gaat krijgen. Aan de andere kant voor Ricciardo is het natuurlijk ook weer fijn... als hij uh, niet meer positief getest wordt uh, aankomende donderdag... en gewoon mee kan doen aan uh, de race. Uh, het eerste raceweekend van uh, volgend weekend. We kijken nog even naar uh, de laatste testdag uh, vandaag. Live uh, timing, we hebben nog 38 minuten te gaan op de eerste plek op dit moment. Uh, Charles Leclerc op uh, 1.32.415. Gevolgd door op de tweede plek uh, Max te stappen. Twee tiende daarachter. En de derde plek is er voor uh, George Russell. Maar uh, ja, de, de testdagen zegt niet heel erg veel. Maar als je er lekker bij zit, is het toch lekker uh, Albert-Jan. Dus uh, die kan je maar uh, in de pocket hebben, zullen we maar zeggen. Dus Max vraagt uh, tot nu toe op uh, P2. Uh, daar uh, tijdens die uh, testdag. De derde en laatste testdag met nog uh, iets meer dan 35 minuten op dit moment te gaan. I've never been hesitate We can't keep on living like this Na de Pits Report hoorde je deze van uh, Heaven 17 en Temptation. Zodat ik het uh, dier van de week. Maar eerst deze van Tina Turner. Een gauwou uh, is. I don't wanna fight. Ik zou zeggen tegen Poetin, check this en uh, luister naar deze plaat. I don't want to fight no more. En uh, uh, ja, de duidelijke boodschap van uh, Tina Turner in, uh, in een hele oude plaat alweer uh, van haar, Maar leuk om hem uh, weer eens uh, te draaien. En uh, ook wel een klein beetje toepasselijk uh, in de situatie van uh, de oorlog in de Oekraïne. En van die plaat gaan we over naar het uh, dier van de week, want het is half vijf geweest. En mijn naam is Knoet. Een Centraal-Aziatische of Charka-reu van net één jaar oud. Ik ben op zoek naar een mooi terrein met huis waar ik lekker de boel kan bewaken. Richting mensen ben ik op dit moment nog een vriendelijk en blije hond. Ik zeg met nadruk op dit moment, want als ik eenmaal mijn huis gevonden heb... zal ik dit met hart en ziel beschermen. Een huis met kinderen is mogelijk, maar dit moet echt goed begeleid worden door mijn eigenaar. Eigenlijk alles valt of staat met de begeleiding van de baas waar ik terechtkom. Naar honden ben ik vriendelijk. Ik heb kennis gemaakt met een paar teven en deze vind ik erg leuk. Een grote stabiele dame zou ik wel op prijs stellen, samen over het terrein huppelen. En ik zal haar uiteraard ook goed beschermen. Er is helaas niet veel bekend of ik alleen thuis kan blijven. Wel belangrijk is dat het voor mijn nieuwe huis is dat ik zowel een stuk grond heb om over te waken en dat ik ook in huis mag. Ik ben namelijk wel erg op mensen gesteld... en zou het dus fijn vinden ook, me, ook bij mijn baas in de buurt te kunnen zijn. Een kennel is voor mij ook geen probleem om een deel van de dag in te verblijven. Ik zoek derhalve een baas die weet waar hij of zij aan begint met mijn ras. Zo sta ik bekend, de Octava heeft een rustig karakter... is zeer zelfverzekerd en maakt zijn eigen keuzes. Hij blijft zelfs bij gevaar rustig, maar zal zonder waarschuwing aanvallen. Kunt u mij alles bieden wat ik nodig heb? Ik ontvang dan heel graag een mailtje zodat wij elkaar kunnen ontmoeten. En waar verblijft Knoet? Knoet verblijft in het dierenthuis Kennermeland Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl, Want ook Knoet, net zoals. Uh, uh, hoe heet die andere ook? Luk! verdienen hun thuis. Zo is het. maar uh, Luc is ietsje zwaarder dan uh, Knoet, uh, denk ik. kilo ja, ja. of uh, 53 zwaarder. Uh, ja, die Luc is uh, 4, 54 kilo en hij noemt zichzelf een uh, schoothond, uh, Fred. Ja, ja, ja. ja, dat is echt, <laughs> echt, echt, echt niet te geloven. Een schoothond van uh, 54 kilo. Maar daar hadden we het dit keer niet over. Maar dat hadden we hadden het dit keer over uh, Knoet. Knoet. Dus ga voor Knoet of andere leuke dieren gewoon even naar de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort nieuw noords One single time To prove the county wrong His mama named him Tommy But folks just called him Yellow But something always told me They were reading Tommy wrong He was only ten years old When his daddy died in prison I looked after Tommy Cause he was my brother's son I still recall the final words my brother said to Tommy son my life is over but yours has just begun promise me son not to do the things I've done walk away from trouble if you can it won't If you turn me up the cheek, I hope you're old enough to understand, son. You don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day while he was working. The Gatlin boys came calling, they took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face He heard these words again Promise me, son Not to do the things I've done Walk away from trouble if you can Now it won't mean you're weak If you turn the other cheek I hope you're old enough to understand Son, you don't have to fight man the Gatlin boys just laughed at him when he walked into the barroom. one of them got up and met him halfway across the floor when tommy turned around they said hey look old yellow's leaving but you could have heard a pin drop when tommy stopped and locked the door years of crawling Was bottled up inside him He wasn't holding nothing back He let him have it all When Tommy left the bar room Not a Gatlin boy was standing He said this one's for Becky As he watched the last one fall And I heard him say I promised you dad Do the things you've done I'll walk away from trouble When I can Now please don't think I'm weak I didn't turn the other cheek And Papa I sure hope you understand Sometimes you gotta fight When you're a man Inderdaad een uh, single van uh, die uh, man met die grijze baard, uh, Albert-Jan de ja. Kenny Rushes en de Coward of the County in van zijn uh, grotere hits. En zo dadelijk het gedicht van de dag. Klopt, een flirt met jou. Ja, een, niet met jou. Nee, alsjeblieft zeg. Nee, oké, okay, dat we dat even nee, nee, doen. Nee, nee, ja, nee. Misschien met Fred. Nee, ook niet. Je kan ook de je, gaan. Je kan ook de <laughs> uh... <kan> Oké, okay. <laughs> nou ja, laten we het lief houden. Laten, we, laten ja. we aardig blijven voor elkaar, toch? Een beetje teambeelden en dergelijke. Dus uh, nou ja, dan gaan we zo dadelijk het uh, gedicht doen. Een flirt met jou. Maar eerst Paul Simon.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 Vandaag heel veel uh, gauw oude muziek op de Sanfoortse radio. zou ik deze van uh, Paul Simon. Het gedicht nu, een flirt met jou. Voor een flirt met jou zou ik alles, maar dan nog alles doen. Alles voor een flirt met jou. Ik ben bereid om alles te doen. Al was het maar voor een simpel afspraakje. Maar met een flirt voor jou. Voor een kleine toer, een kleine dag, tussen je armen. Voor een kleine toer smorgens, tussen jouw lakens. Ik, ik ben bereid alles achter te laten. Stoppen, zelfs stoppen met ouderwets te doen. Alles voor een flirt met jou. Ik zou alles verkopen aan de duivel... voor een gestolen kus. Dat alles... voor een flirt met jou. Voor een kleine toer... een kleine dag... tussen je armen. Voor een kleine toer morgens tussen jouw lakens. Ik gedraag me verliefd... je te knuffelen, te strelen. Alles... Alles voor een flirt met jou. Ik zou stomme tijden uithalen om samen in bed te geraken. Dat alles voor een flirt met jou. Voor een kleine toer, een kleine dag tussen jouw armen, en voor een kleine tours morgens tussen de lakens met jou, met jou. Pour un fleuve avec toi, pour un petit tout, un petit jour, entre tes bras, pour un petit, tour, un petit jour, entre tes bras. Toi, je pourrais me tanner pour un seul baiser volé pour un fleur avec toi, Ooh, un petit tout, un petit jour, entre tes bras, Ooh, un petit tout, au petit jour. Notre Je ferai l'amour pour te caresser un peu toi Avec toi je serai pleur Hij bent het licht van de dag worden je Michel Delpes en uh, Pour un Flirt. Uiteraard een hele bekende single uit uh, de jaren 70 alweer. En dit was een live optreden uit 1992. Nou morgen hebben we morgen een teambeeldingsuitje, uh, uh, Albert-Jan. Dus morgen ja, geen uh, Zandvoort op zondag. Maar wel vanaf 12 uur tot half drie uh, de herhaling uh, uh, van uh, het lijsttrekkersdebat. Ja, op tv hebben we het dan over. Ja. En, uh, dat is Kanaal 40 via Siggo en uh, 1367 via KPN. kan je het lijsttrekkersdebat van uh, gisteravond uh, in de krocht nog een keertje helemaal nakijken. Of, uh, na luisteren ook uh, uiteraard via de tv. En dan uh, morgen non-stop muziek tijdens Sanford op zondag. En dan dus zijn we er even drie weken niets. Want nee. dan, ja, na de teambuilding weten we natuurlijk niet of we nog door mogen <laughs> gaan. Nee, ik ben benieuwd. Dat uh, moeten we nog even, even afwachten, Albert-Jan. Uh, uh, of jij nog door wil met mij natuurlijk. Ja. Dat is dan maar de vraag. Nou, dat, dat, dat komt wel goed. Okay. Maar we hebben even een teambuildingdagje. Een teambuilding dag, vandaag. En, maar de actualiteit heeft ook de, gaat voor, hè. Dus het lijsttrekkersdebat voor mensen, diegene die nog willen weten hoe, hoe de partijen ervoor staan. En eventuele verschillen willen uh, vergelijken. Uh, daarvoor uh, daar zenden we dat uh, morgen nog een keer extra uit. Zo is het. Nou, jij hebt een uh, plaat uh, uitgekozen. Daar gaan we het uh, morgen ook wel even over hebben. Maar laat het maar horen aan de luisteraars. Ja, heeft kan je alles... er nog iets over vertellen? Het heeft alles te maken met uh, Netflix. Want je weet, ik studeer me kapot op Netflix. En er zijn weer een aantal series bijgekomen. Of uh, af, uh, afleveringen van The Queen of South. Uh, dus er waren al iets van vier uh, series achter elkaar en een poosje stil. En dan nou zijn er weer, gewoon weer vier bijgekomen. Dus ik heb het hartstikke druk volgende week. En toen hoorde ik dit nummer. en dat was een, Het is een bekend Engels nummer, maar dit was natuurlijk in het uh, ja, Mexicaans uh, of Spaans-achtige uh, uh, vertaling ervan. Het Engelse titel is Everybody Wants to Rule the World. Maar het is de dus titelsong van uh, de soundtrack die hoort bij Queen of Thou. En uh, Fred en ik kennen het dan weer van Tears for Fears. Van die uh, bekende Netflix-serie, uh, oh, uh, Everybody Wants to Rule the World, Zo ook uh, Fred, maar hij gaat er uh, dadelijk ja, gewoon lekker uh, programma maken. Want uh, het is weer entertainment for your time, uh, Fred. Ja, gelukkig we zijn hier. Goedemiddag, oh, ja, oh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja weer een beetje op de benen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. nog wel een klein beetje, uh, ja, een klein beetje Shakey. neusverkouden, maar uh, ja voor de rest uh, gaat het wel weer. Oké, okay, gelukkig ja. fijn je ja. weer te horen en te zien. Ja. Dus zo dadelijk vanaf 5 uur ga je los en dit keer drie uur achter elkaar. Dit keer drie uur achter elkaar? Ja, ja. ja lekker. Gelijk een marathon. Ja. Ja, je moest het een en ander inhalen natuurlijk. Alle, ander. Alle, alle, alle artiesten die stonden nog van uh, vorige week hier nog beneden aan de trap te wachten. Ik ah. <laughs> ben helemaal opgedroogd die ja, mensen ja, inmiddels. Ja, ja. Dus, uh, ah, maar heb, die worden zo meteen binnen gelaten, <laughs> dat kun je ik, ze zien. Ik, ik heb hier een kraan met water. dus <laughs> hey, maar, uh, ja, We krijgen in ieder geval bezoek van Patrick Jochems. En, uh, ja, die gaat zijn uh, nieuwe single uh, promoten hierover. Little by Little getiteld. En... Uh, we gaan nog eventjes bellen met DJ Fons. Zijn nieuwe single heet... De Polonaise is weer aan. Hé, hey, carnaval! Ja, ja, dat klinkt wel een beetje ja. zo. Ja. Nou, Volgens mij is dat al een beetje afgelopen, toch carnaval? Ja, ja. Uh, de after carnaval. Nou, ook. Ja. <laughs> voor de, voor degenen onder ons... Plakken we er nog even die... een weekje tegen aan, Albert <laughs> ja. Jan, ja. toch? Een illegaaltje. Ja, <laughs> een illegaaltje, <laughs> lekker. Voor, voor degenen die ziek zijn geweest. <laughs> ja. hey, en um, Dave Joosten gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet... Dan ben je opa... Ja, ja, dat kan zomaar ja, ja. gebeuren. Ja, als, uh, als je zoon of dochter een uh, kind krijgt... ja wil je toch? Ja. ja, en uh, even kijken. Want, uh, we daar hebben we er inderdaad nog eentje van uh, vorige week. Jesse Arjaans, die gaan we ook nog eventjes bellen. Ik heb altijd wat... Lijkt mij wel ook. Maar daarom hebben we ook een morgen teambuilding uit, Want die is nodig, want ik heb altijd wat Fred. Ja. Hé, wij wensen jou heel veel plezier vanmiddag en vanavond. Ja, dankjewel. We gaan zeker luisteren. Drie uur lang. Drie uur lang. Ik zit meteen op uur. In de morgen zijn we weer even niets. En, en dan uh, volgende week zaterdag zijn we er weer wel, op het ja, albertje? Ja, zeker weten. Dus ik zeg tot dan en bedankt voor het luisteren. En veel plezier met Fred zometeen. En Fred, jij zometeen veel plezier. Ja, dankjewel. Oké. Okay, hoi. hoi. Doei. Doei. Some things in life are made. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble, give a whistle.